Bereken je premie op anwb.nl slash autoverzekering Vrole kerstplay. In mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Kaars is aan. De kerstboom glanst dit space dit hell. Stam voor een vrolijk kerstfeed. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Atlas is mooier op basis gooien, de haar voor de dag. De meisjes maken stijve paffeljantjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Ze gaan naar het en paard die schef zich verkeer. In de kou die kleine kees gevraagd had, en vader staat de vriendin bij het gemengde bad. Maar mama zegt dat er man een oude zijze slijmer is, en dan roept zij uit dat kind de zee is hier zo fris. Ze plastert, de breden brede aan haar je nog gewoon Maar potsel roept zijn geel, de zee zit in mijn ogen aan de zand.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 Nou, Jan.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 konden daar afgehaald worden. Ja, apotheek aan huis. Apotheek aan huis, ja. Arts met apotheek aan huis. En later werd het een officiële... apotheek van mevrouw Wijnen. Van mevrouw Wijnen, ja. Dat weet ik nog. In ieder geval dat daar een apotheek zat... van mevrouw Wijnen, dat weet ik nog. Dus het was een kleine zaak. Een kleine winkel. En hoe kwam die naam Jupiter dan? Ja, die was op de... Die heette al Jupiter. En er waren er drie in Nederland. Dat was Zandvoort. Dat was...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 Het nee, was niet alleen het uh, huishoudpakket... maar er zat onder andere GPA... dat is glasporselein, aardewerk, zoals wij dat noemen. GPA? Ik, ik zat aan een soort... Uh, ja. dat is GPS, ja. hè? Ja, net als met groente, hè? Ja, groente, groente thuis, ja. Zo hadden wij het GPA, dat glasporstelijn aardewerk... heet dat bij ons. En uh, ja, de serviezen, cassettes, al dat soort dingen. Dat kwam steeds verder. En dat was in de jaren, ik geloof, 52 of 53... dat wij uh, die... Uh,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 Nee, nou, dus, dus, dus eerst uh, ja, maar, wat, wat verhuurd was, ja, daar, daar zijn jullie dus dan nou, gaan was, wonen. Er waren kamers aan suite. En oh, er staan mensen buiten te kijken. Ja, is ja, waar je even. Je even. De, ja. Zo is het. Het uh, was een kamer aan suite en daarboven hadden we onze slaapkamers. Uh, op de zolder, de derde verdieping. De, derde, de tweede nou, verdieping. Nou ja, de tweede verdieping. Ja, ja, de eerste ja. verdieping was dan de huiskamer en dan ja. de tweede verdieping. En dan hebben jullie met vier kinderen gewoond. Ja, vier, uh, vier kinderen, vader en moeders. En dat, uh, ja...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 Had die vrouw had die twee rechterschoenen aangetrokken? Dus ik wil maar zeggen. Je hebt ja. helemaal meegemaakt. Wat meegemaakt. Ja. Wat dat ik, ik heb op strand gewerkt natuurlijk. Zoals de meeste Zandvoorters Bij Bad Zuid. Daar had ik illegaal een, een eigen winkeltje. Ja, dat klinkt misschien gek. Maar er waren mensen die kwamen hun schep brengen. En vis visnet. Dat moest ik bewaren. Ik stond bij de, de bakken, zoals dat heet. Maar onderwijl, als die mensen weg waren. Die waren niet altijd verzand Zandvoort, Verhuurde ik dat onderhand. <laughs> en dan kwam het gebeuren voordat ze het hun spullen kwamen halen. En dan was het in de verhuur. Oh, dat was dus een Ja, handelsgeest heeft er altijd in gezeten. Ja, ja mag je wel. van. Acht jaar wat je al zei met een vliegtuigje. Ja, ja. ja nou ja, goed. Uh, dat was de eerste manier om uh, ja, ja, een centje ja. te verdienen. Ja, ja.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 ja zijn beroemdste nummer, Take 5, waarvan ik altijd dacht dat hij het geschreven had. Maar nu las ik in de krant dat het van zijn saxofonist was. Maar het is een fascinerend, geweldig nummer. Dank je wel dat je dat hebt opgezocht voor ons, Jan. En dank je wel, Kees, dat jij je wens hebt kenbaar gemaakt. Want je ziet, zo werkt het hier. Ja, dat gaat meteen geweldig.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 Nee, hoe meer personeel, hoe meer zorgen zijn. Ja, mijn vader zeker. vroeger altijd, maar, maar ja, maar goed, dat, dat hoort er ook bij. Maar eh? goed, dat was natuurlijk, uh, mijn vrouw stond er op een gegeven moment in... en mijn broer met zijn vrouw en mijn zus hebben een aantal jaren meegedraaid. Dus dat, dat scheelt allemaal. Ja, allemaal familie. Allemaal familie, ja. Het is wat...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 But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. Jingle. jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells wink and jingle bells ring. Smilling and blowing and bushels of fun. Now the jingle hop has been... Chime and jingle about time Dancing and prancing and jingle by square In the frosty air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 Ja, nee, nee, nee dus sorry, nee, nee, 99. Ik wou net zeggen, ja, nee neem nee, me niet kwalijk dan zit ik uh, 10 nee, jaar uh, nee, nee, nee, ernaast. Nee, nee, sorry. 99, ja, 99, ja, ja, ja, 90, ja, 13 jaar. Ja. machtig dat... Maar de, de speelgoedafdeling, want uh, jullie zijn nu Blokker... en uh, toen was het Intertoys, uh, vertel daar eens even uh, wat over. Ja, natuurlijk, wij zijn al vanaf, ik denk 19... al meer dan bijna 40 jaar zijn we bij de firma Blokker klant...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 Precies. Daar ja, van, de, daar de, er ik moest in. weer even denken. Daar heeft de, uh, Van Herwijnen ook uh, ingezeten. gezeten. Ja, klopt. Precies. Ja. Je had Spoelders en dan uh, de Kapperszaak. En dan had je Van Deurzen. Van Deurzen. En de, dan had je de, de, de woordbaal van mevrouw... Uh, van Eldik kwam toen. En ja, de, de Slager. Ja. Daarna de, de slijtrejver Schaap. Ja, Baggerman. Ja. ja. Ja, precies. En die had zo'n poort. Ja. En dan kwam...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 En de omzetten staan onder druk. En de, de marges staan onder druk. Dus dat is. Uh, ja, ik hoop dat het gauw voorbij is. Ja. Laat het, ik het daarbij houden. Ja. En je en, de dochter is dus uh, uit de Intertoys? Ja, de dus, in, uh, Intertoys hebben we zelf weer teruggenomen. Ja. En die draaien nu goed. Plus ook zelfs ietsje. Dus daar ben ik hier tevreden over. Ja. Nou. En het zit er allemaal. Uh, de kerstsfeer is, is aangebracht van de week.